Nachtvluchten Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. Het wordt wederom een hele bijzondere radioreis met eindbestemming 7 uur in de ochtend. En dan kan voor ons het weekend weer losbarsten. Dat wordt er voor onze gast in Nachtvluchten laatste ronde. Eentje met een lichtelijke jetlag. De gerenommeerd streekroman schrijfster Gerda van Wageningen hoort heel vroeg straks de wekker gaan om bij ons te gast te zijn... in een aflevering van, zoals ik zei, Nachtvluchten, laatste ronde. Daarvoor van vijf tot zes, de allerlaatste keer een uurtje nachtzusters. Ze zijn er weer heel even en dit keer in het goede gezelschap van Henny Stoel. Tussen vier en vijf gaan we naar het stemgeluid van Gerrit Komrij... in een aflevering van Chimek, s'nachts luisteren... Straks in het tweede uur Kitty Courbois en we beginnen zoals gebruikelijk vluchtend in het verleden. Vannacht met een hoorspel van Heinrich Beul. De schrijver werd geboren in 1917 als zoon van een meubelmaker. Hij studeerde Duits en diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Weermacht. Vanaf 1951 kan hij van de pen leven en hij ontvangt in 1972 de Nobelprijs voor de literatuur. De Vara maakte in 1955 een dag als alle andere dagen. Heinrich Beul overleed op 16 juli 1985. en was 67 jaar. Als kind zag ik zijn boeken op het nachtkastje van mijn vader liggen. We gaan nu terug naar 1955 en beginnen met de vraag... wie Heinrich Beul eigenlijk was. Een dag als alle andere dagen. Een hoorspel door Heinrich Beul. Wie is Heinrich wel? Een jong Duits schrijver. Twee of 33 jaar, denk ik. Oorspronkelijk was hij timmerman. Hij studeerde en begon korte verhalen te schrijven. Ging toen in de boekhandel. Hans Werner Richter, de schrijver van Zij vielen uit Gods hand, ontdekte hem. En hij was het die Bül introduceerde in de groepen 47. Een kring van Duitse schrijvers die de beste van de jongere auteurs onder haar leden telt. Bül kreeg een prijs van de groep. Tegenwoordig leeft hij geheel van zijn letterkundige arbeid. Romans, korte verhalen en hoorspelen die door inhoud en vorm van grote oorspronkelijkheid getuigen. Naar één van die hoorspelen kunt u nu gaan luisteren. Een dag als alle andere dagen. Een hoorspel door Heinrich Bell, vertaald door Ab Kauveren. Regie Estevries junior. Waak, als ik naar de kraan ga om de emmer te vullen, zie ik zonder hetzelfde willen mijn gezicht in de spiegel. Mijn haar is nog dik, met enkele grijze sporen aan de slapen, die het blond een zilverachtige glans geven. Het komt door het verdriet om het kind. Het is maar een zwak teken van mijn verdriet. Nu gaat mijn blik aan mijn magere gezicht voorbij naar de achtergrond van de spiegel. Ik dring erin door als in een melkachtige, schemerige vlakte. Uit die oneindigheid doemen de gestalten op die mijn leven hebben bepaald. Ouders en vrienden, geslachten van voorouders die ik alleen uit vage verhalen ken. En helemaal vooraan staan zij. De vier die mijn eigenlijke leven vormen. Paul, mijn man, wiens haar aan de slapen ook begint te grijzen. En de kinderen die zo groeien dat het me angst aanjaagt. Omdat ik zonder het te willen toegeven weet... dat elk jaar dat aan hun leven wordt toegevoegd... van het mijne wordt afgenomen. Karel is al twaalf. Helene tien. En naast hen staat onze kleine. Die ik zie opgroeien als zij. Hij zou nou elf geweest zijn. En in de ogen van dit kind zie ik iets dat ik herken. Zonder het kind zelf te zien. Ik zie geduld. Oneindig groot geduld. Maar ik... Ik ben niet geduldig. Ik ben niet leidzaam. Ik geef de strijd niet op, de strijd die hij me schijnt af te raden. Nee, ik ben opstandig. Maar dan zie ik het gezicht van mijn man. Ontdek dat hij onverschillig gaat worden. Ik denk aan de avonden die we zo dikwijls zwijgend met elkaar doorbrengen. Terwijl er toch een tijd is geweest waarin we dachten dat een heel leven lang niet genoeg zou zijn om elkaar alles te vertellen, om over alles te spreken wat ons bezig hield. Maar hij schijnt geen antwoord te kunnen geven op de vraag in mijn blik. Ik zie dat hij zich afwendt. Mijn emmer is vol en mijn blik keert uit de achtergrond van de spiegel terug. En blijf nog even op mijn gezicht rusten. Ik ben mager geworden. Die jukbeenderen zijn een beetje te hoog. En mijn gezicht is bleek. Nog bleker geworden. Slechts even is mijn blik op mijn gezicht gericht. Dan grijp ik de emmer. Mijn spieren spannen zich bij het vastpakken. Ik zet hem op de grond en begin met mijn werk. Schoppen. Schoppen. Mijn leven verloopt regelmatig. Iedere morgen ga ik om kwart voor acht van huis om de tram van tien voor acht te halen precies kwart over acht stap ik hoek uit ga het kantoor binnen goed mijn collega's en begin met mijn werk om kwart over vijf ga ik uit kantoor tegen zes uur ben ik thuis mijn vrouw wacht op me met thee ik lees de krant. Luister naar de radio. Om half acht... brengt mijn vrouw de kinderen naar bed. Als ze erin liggen... word ik geroepen om ze een nachtzoen te geven. Daarna ben ik alleen met mijn vrouw. En... ik weet niet waarom. Als we alleen zijn... zoek ik een reden om uit te gaan. Hoewel we nu eigenlijk... de tijd hebben... Over met elkaar zouden kunnen praten. Ik help Slagen Boons met de boekhouding. Doe voor Sherk, de sigarenwinkelier, de correspondentie. En geef melkboer Bayer aanwijzingen voor de belastingaangifte. Daarvoor mogen wij dan maandelijks voor 15 mark vlees, voor 10 mark sigaretten en voor 5 mark melk halen. 30 mark die we uitsparen. Altijd als ik thuis kom, is mijn vrouw nog op. Ze zit in de keuken, die opgeruimd is. En leest. En als ik de deur heb geopend... treft me nog voor ik haar heb kunnen groeten... haar blik. En die blik schijnt me iets te vragen. Iets waarop ik geen antwoord wist... Tot aan de dag die een dag was als alle andere dagen. Zaterdag had ik mijn voorlopen weekkaart zoals alle zaterdagen in de blikken papiermand gegooid die op de hoek van de straat hangt bij de halte. Zoals ik ze drie jaren voor de oorlog en zeven jaren na de oorlog in die papiermand gegooid heb. De zondag was als alle zondagen geweest. En smaandag. Kinderen zijn vroeg weg vandaag? Ja, de school begon vandaag eerder. Helene ook? Helene ook. Ik heb leverworst op je brood gedaan. Oh, en denk erom. Als je het eten opwarmt, dan zit er zit nog wat vlees van gisteren in. Oh, dank je. Heb je thee of koffie in de thermopest? Thee. Okay. Je weet hoe duur de koffie geworden is. Het is nu bijna 7 uur 42. U moet misschien uw huis uw lieve vrouw verlaten, maar misschien, misschien hebt u nog tijd om het aardige melodietje Promenade te beluisteren. Het is nu 7 uur 42. Ik moet weg. Eet je brood nog even op en drink je koffie uit. Nee, ik moet naar huis gaan. Vergeet de krant niet. En hier is je brood. Dank je. Tot vanavond. Tot vanavond. Kom je gewone tijd thuis? Hallo, het eindje. Maria. Ja. Uh, uh, niets. Uh. Tot vanavond. Tot vanavond. Het was een dag als alle andere dagen. Ik liep naar de tramhalte. morgen... Ja, ja. Morgen meneer Schneider. Morgen meneer Dan. En, Hoeveel had u er goed? Nee, dat doe ik nooit aan mee. Ach, dat is ook zo. U gokt niet op de voetballerij, hè? Nou, ik kan het niet laten. We hebben een ploegje op kantoor. Vijf man, de man 22 pennig per week. Bijna geen risico. Deze week hadden we er maar vijf goed. Vorige week tien. Toen wonnen we de man 8 mark 62. Eentje moet je toch geluk hebben, die. Morgen, Indel. Morgen, Snijder. Morgen, Bekker. Man, je glimt gewoon weg. Hoeveel heb je er? Tien, mijn heren. Tien alle duivels. Gefeliciteerd uh, hoor. Het, hoor. Van der ja, met de straatje. Waar hebben we geweest? We met Hermine gaan, we. ik ken er van van iemand uit zelf. staat tegen Fortuna de recht. Oh, die moet je ook gaan zien. Fantastisch. Nu buiten, dus ik denk, We kan de trekker erop aan? Ik laat het toch zeker niet op m'n kopje hebben? Nou, Michelle, wel even wat vertellen. Het schijnt mooi te blijven, het weer. Ja, het ziet er wel naar nou uit. De krant al gelezen? Nee, nog niet. Wat bijzonders. Ach, bijzonders. Hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Ik voor mij vertrouw de zaak niet. Ze willen ons aan het lijntje houden, geloof ik. Er zou weer een ronde komen. Nee, dat denk ik niet. Dit keer vast niet. Nou, maar ik u nog... allemaal naar voren, dames en heren. Ja, ja. Laten allemaal een beetje doorlopen, alsjeblieft. Dan willen er nog meer mensen mee. Alles was als anders. De gesprekken. De wandeling van de ik naar door. Mijn collega's waren bijna allemaal met vakantie. Ik ging zitten en werd al gauw bij de chef geroepen. Goedemorgen, meneer. Morgen, Schneider. <laughs> ik kan er nog maar niet aan wennen dat het zo leeg is. Oh, ze komen gauw genoeg terug. Dan is het onze beurt om met vakantie te gaan. ja. Goed dat we ze weer allemaal bij elkaar hebben als de herfstdrukte begint, hè. Voor ons tweeën wordt het tijd dat we ook vakantie krijgen. Je ziet er niet best uit, Schneider. Voel je je ziek? Nee, dank u. Ik voel me prima. Ja. Die maandag, hè. Die maandag, die weet wat. Ja. Uh, wat ik zeggen wou. Hoe ver ben je zaterdag met je werk gekomen? Bijna helemaal klaar, meneer. Ik moet het cijfermateriaal nog even nakijken. Misschien nog een uur werk, dan kan de drukker de zaak keurig gaan zetten. Ja, goed idee. Het cijfermateriaal op een kaart vastleggen. Het moet wel groot en goed overzichtelijk zijn. En eh, zorg ervoor dat er voldoende ruimte overblijft... om nieuwe gegevens achteraf nog te verwerken. Bijvoorbeeld per kwartaal. Breng me de spullen maar als je ermee klaar bent, hè? Ja, meneer. Het duurde wat langer dan een uur. Ik liep het plan nog eens door. Voegde eraan toe wat de chef me had opgedragen. En ging even over tien uur weer naar hem toe. Werkelijk uitstekend, Schneider. Werkelijk. Ja. Yeah. Nou, bespreek met de drukkende uitvoering, wil je? Ik laat het helemaal aan je over. Helemaal. Heb je overigens zin de stad in te gaan? Wat zegt hij weer? Ja, is met vakantie en ja, juffrouw Steffen heeft genoeg voor mij te doen. Geen zin in een uitje op maandagmorgen? Oh, ja. Nee, nee. Ja, niet om meteen een of ander, Schneider. Maar je zult er toch wel eens naar snakken eruit te zijn, waar of niet? Ja, maar... Nee, nee. uh, je zou bijvoorbeeld even naar de bank kunnen gaan om de checks af te geven. En dan kun je meteen het saldo-uitreksel meebrengen. Nou, voel je er wat voor? Ik voelde er werkelijk wat voor. Ik nam mijn jas en mijn hoed, pakte mijn sigaretten uit mijn la en telde het geld in mijn portemonnee. Ik had nog 3 mark 20 en ik besloot me een kop koffie te permitteren. Ik stak een sigaret op en slentelde langzaam de straat in. wat zijn we goed je Ik bleef voor de etalage van Bonnenberg staan en keek naar de demi-saisons voelde naar de cheques in mijn binnenzak voelde of het geld nog in envelop zat en opeens viel mijn blik op de passage die de etalage van Bonneberg in tweeën deed. viel op een vrouw die een een gevoel van ontroering bij me teweegbracht de vrouw was niet jong meer ze leek me mooi ik zag haar benen. De groene rok, het bruine jasje, de groene hoed. Ik zag dat haar kleren een beetje kaal begonnen te worden. Maar vooral zag ik haar zacht, een heel verdrietige profiel. En één ogenblik, hoe lang het werkelijk was, weet ik niet, stond mijn hart stil. Ik zag haar door twee glazen wanden heen. Ik zag dat ze naar de kleren keek. Maar tegelijkertijd aan wat anders scheen te denken. Ik voelde dat mijn hart weer begon te kloppen. Ik keek nog steeds naar het profiel van die vrouw. Tot ik plotseling wist dat het mijn vrouw was. Weer leek ze mijn ogenblik vreemd. Twijfel bekroppen. Maar ze liep nu door. Ik ging haar langzaam achterna. En toen ik haar nu zag... niet meer door die twee glazen wanden heen... wist ik dat het werkelijk mijn vrouw was. Ze was het. Maar ze was anders. Heel anders dan ik altijd gemeend had... haar in mijn gedachten te hebben. En steeds nog, terwijl ik haar volgde... de straat in kwam ze met de vreemd... en heel bekend voor. En mijn hart klopte heftig... toen ze plotseling in een winkel verdween. Mijn vrouw... met wie ik al veertien jaar getrouwd ben. Ik bleef naast een groentekar staan... en hield de ingang van de winkel in het oog. En er vielen me dingen in waar ik lang niet meer had gedacht. Naast de ingang van de winkel hing de kartonnen afbeelding van een javaan die een koffiekop voor zijn witte gebit hield. Ik staarde in het grijnzende gezicht van de javaan en dacht eraan hoe ik Maria had leren kennen. Ik, uh, ja, ik hoop dat u niet boos op me bent, dat ik, u zo vaak, uh, ja, dat ik u zo vaak vraag om te dansen. Oh, waarom zou ik boos zijn? Nou, we beginnen al te glimlachen en te fluisteren <laughs> zodra ik me naar u toe ga. Nou, wie lachen er dan? Nou, u, u kennen ze. Zo, het trekt nu zoveel iets van aan. Nee, maar ja... ik. Ah, oh, wat? <laughs> zou u, ja, zou u erg schrikken als ik u vroeg eens met me uit te gaan? Met een film of zo? Misschien al gauw? Morgen bijvoorbeeld? Ik zou zo graag eens met u... met u alleen zijn. Toe. Toe zegt u nog eens wat. Nee, ik, ik, ik weet helemaal niet meer hoe u uw vraag hebt gesteld. Of ik nou ja of nee moet zeggen. Kunnen we... Kunnen we elkaar niet eens ergens ontmoeten? In een café? Nou ja, of misschien ergens anders hoor, als u dat liever hebt. Ja. Morgen? Ja. Vandaag zeker niet meer, hè? U vergeet zeker dat het niet meer vandaag is. Het is dus al overheen, misschien... Snijder. Oh, ja. Dus, uh, morgen? Ja. In Café Keizer, kunt u uh, om half zes? Ja. Mijn vrouw kwam uit de winkel terug. En ik volgde haar de Breitestraas in. Ze liep heel snel. En ik schrok toen ik haar plotseling even het oog verloren. Maar toen bleef ze voor de etalage van een drooggisterij staan. En ik kon haar weer duidelijk zien. Haar zachte, bedroefde profiel. Haar lichaam. Dat dertien jaar lang iedere nacht naast me had gelegen. En ik voelde hoe mijn hart steeds sneller klopte. Plotseling keerde ze zich om. En ik sprong snel achter de mensen die zich rondom een standwerker hadden verzameld. Zo kon ik Maria zien, zonder door haar gezien te worden. Ze keek in haar boodschappentas, nam er haar portemonnee uit, bestudeerde een briefje. En ik zag haar handen, zag haar bewegingen: de handen, de bewegingen van een vrouw. Die mij vreemd en heel bekend was. Ik hoorde de standwerker, zag mijn vrouw daar ginds voor de etalage van de droogwisterij, en ik dacht aan de dag waarop ons eerste kind, Karl, geboren werd. U hoeft u helemaal niet ongerust te maken, meneer... Uh, meneer... Uh, Sneijder. Meneer Sneijder, werkelijk. Er is geen enkele reden tot ongerustheid. Het kind ligt volkomen normaal. Maar nou, misschien kan ik iets... Ja, misschien mag ik... Nee, nee, u mag niet. Toeschuster, zuster, laat u me er even bij. Maar u dat u 50, lang scheert... Dat uw huis is ontzettend... Ik was toen naar de kamer van Maria gegaan. Wat te doen, maar haar die nu nog steeds voor de etalage van het roeggisterij stond. En over iets scheen na te denken. Maria. Pau. Oh. Ik, ik, ik heb bloemen voor je meegebracht. Ja? Dank je. Dat is erg lief van je. Leg ze daar maar neer. De zuster zal zijn in een vaas. Praat niet zo veel. Dat spant je zo in. Ik, ik heb ook chocolade voor je meegebracht. Ja. Dank je. Erg lief van je Paul. Leg ook maar daar neer. Ja. Ja. Gaat het goed met je? Ja hoor. best met mij. Me. Heus pauw. Alles is in de Je hoeft je niet op. Ben jij wel goed verzorgd? Oh ja? Maak je daar nog geen zorgen over? Het kind... De jongen... Denk je dat we mij even zo mogen zien? Ja, natuurlijk, Paul. We zullen het dadelijk aan de zuster vragen. Ik heb ook nog een... een klein voor je gekocht. Uh -huh. Hier... Oh, wat oh, is die mooi, Paul. Prachtig. Maar dat had je niet. Hoe is het op de zaak? Oh. Is er wat bijzonders? Op de zaak, Paul? Doe zeg het dan toch. Mijn chef. Koelinger. Je weet wel. Alle joden. Je hardop zeggen. Hé. Hey, hardop zeggen kan maar zoiets niet. De nieuwe chef is... ...is Kennis? Kers? Wat ben je toen zo'n toekomst. Kom nou, kom nou maar. weet ja, je nou niet zo op? Ik zal proberen met hem op te schieten. Ik kan me niks maken. Maria. Mm. Ik, ik ben zo blij. Dat het kind er is. Ja. Ik ben ook blij. Zo was het destijds geweest toen ons eerste kind kwam. Maar mijn vrouw ging nu bij de etalage van het roegjesdrij vandaan. En mijn hart klopte zo wild dat ik de slagen niet zou hebben kunnen tellen. Er schoten me zoveel dingen in mijn gedachten. Ik wil haar zien, Maria. Ik wil haar niet meer uit het oog verliezen. Daar liep ze voor me uit. De vrouw die ik al veertien jaar kende. Met wie ik dertien jaar samen had geslapen. Die met drie kinderen had geschonken. En die ik ontelbare malen had omarmd. Met wie ik verbonden was door iets... dat mensen nog meer verbindt dan samen slapen en alles. We hadden zelfs samen gebeten. Nu ging ze over de nieuwe markt, waar veel tramlijnen samenkomen. Ze bleef voor het stalletje van een bloemenvrouw staan. En ik zag duidelijk haar handen. Ik zag hoe ze voorzichtig de bloemen betasten. Rozen en anjers. En grote gele margieten. Attentie, attentie. En dat, dat het om op de bij Maria bleef lang bij de bloemenbouw staan en ik wachtte achter een telefooncel en dacht eraan hoe ons tweede kind, Clemens, in de schuilkelder gestorven Het was door de luchtdruk mijn vrouw uit de handen gerukt en op de grond geslingerd. gegeven de heer heeft genomen de naam des heren zij geloof vergeeft u mij dat ik dat nog tegen u durf te zeggen ik wil niet trachten u te troosten er zijn volkeren geweest die zoveel van kinderen hielden dat ze geen wilden hebben de waarmoedige geslachten die wij nu beginnen te begrijpen. Maar u staat hier. Ik sta hier. En ik spreek tot u, omdat wij ons christenen noemen, toebehorend aan God, de enige die gedood werd door aardse gerechtigheid en die opstond. Voor de begrafenis van mijn zoontje had ik zwaar verlof gekregen. Eigenlijk kreeg je alleen maar verlof als iemand bij een luchtaanval gedood was. Aan dat alles dacht ik plotseling. Het viel me opeens weer in. En Maria stond daar. Zocht nog steeds voorzichtig tussen de bloemen. Destijds waren we na de begrafenis naar huis gegaan. We hadden gehuild hadden lang gezegen. Tot Maria begon te spreken. Vaak voel ik het en je moet niet schrikken, Paul. Voel ik het als een weldaad dat het kind dit leven bespaard is. Kan je het begrijpen? Ja. Wanneer moet je weer weg? Nee, ja, ik, ik had vandaag weg moeten. Dag. Je moet niet huilen, Maria. Ik ga vandaag niet weg. Nee, ik ga niet weg. Ik ga niet weg. Ik ga niet weg! Nu had ze die grote gele margrieten gekocht. Een grote bos. Ook witte. Ze zegt altijd... Ik koop bloemen die op de weide groeien waarop hij nooit gespeeld heeft. Nu gaat ze langzaam verder. Heel langzaam. Zij die zo even zo snel heeft gelopen. En ik weet waar ze denkt. Zo lopen we achter elkaar. Geen dertig meter van elkaar verwijderd... denken we alle twee aan hetzelfde. En ik heb de moed niet haar in te halen. Om haar aan te spreken. Maria, mijn vrouw. De mens die mij op deze wereld het naast is. We steken de grote nieuwe markt over. Die door bochtige rails en krijsende trams. Door stalletjes en kraampjes wordt beheerd. En Maria is plotseling blijven staan. En ik ben zo dichtbij gekomen. Dat ik haar zou kunnen aanraken. Zo dichtbij. Dat ik haar bijna ruik. Mijn vrouw. Als ik nu mag graaien, hier de spinazie, kerstvers, werkelijk. Tienesappels misschien, appelen, nieuwe Nee, geef me maar twee pomperen. Twee pomperen van pieren. Zo. Alsjeblieft, dat is 85 cent. 85? Ja, nou, het is iets meer dan een kilo. Dank u wel. Zo, 50 terug. Dag mevrouw. Daar loopt Maria. Ze steekt de straat over. Ik volg haar. En ik weet niet meer of ik al ooit geleefd heb. Ik heb het gevoel altijd dood geweest te zijn en nu tot leven te ontwaken. Ik zou de slagen van mijn hart niet meer hebben kunnen tellen. Plotseling is het zo stil. Hier bij de ontvangeniskerk. En ik schrik even als Maria achter de zwarte leren deur verdwijnt. Ik zou er nooit aan gedacht hebben. Ik wist niet dat ze zomaar op een weekdag naar de kerk ging. En pas hier, hier merk ik dat de sigaret in mijn hand nog brandt. De sigaret die ik voor de etalage van Bonneberg had opgestoken. Ik gooide hem weg. Drukte de zwart leren deur open. En keek voorzichtig de kerk binnen. Maar Maria lag vlak bij de deur geknield. En ik ging terug. Ik ging verderop op een bank zitten. Achter het koffietentje. Waar ik de ingang van de kerk in het oog kon houden. Een rood geschilderde tramwagen reed in een kring om de ontvangeniskerk. Uit een trechter werden biljetjes op straat gegooid. En uit een luidspreker klonk een stem. Nu eens dichtbij en dan weer veraf. Al naar de stand die de luidspreker innam. Kan vlieg op zenuwvelen, voor door iets te verdwijnen. Van alles ging me door mijn hoofd. Ik verloor het gevoel voor tijd. En de jaren gingen over me heen, vielen van me af, kwamen terug. En ik herinnerde me de dag. waarop ik uit de oorlog was thuisgekomen. Nu wordt alles anders, Paul. Jij bent weer terug. De oorlog is voorbij. We beginnen een nieuw leven. Ja, een nieuw leven. Je zegt het zo vreemd. Ik. Ben je dan niet blij dat je weer thuis bent? Ja, juist, nou ik ben blij. We moeten s'avonds naar het graf gaan, Paul. Morgen. Ik ben er al geweest. Ben je er al geweest? Het allereerst? Alleen? Paul. Ik wist niet dat jij er zo onder gebukt ging. Ik ga er niet onder gebukt. Tenminste, niet zoals jij denkt. Anders. Ik ga graag naar Kerkhoven. Ik ben altijd graag naar Kerkhoven gegaan. Je weet dat ik al door telefonist ben geweest. bij de stad. Weet je... Het is moeilijk om woorden te brengen. Maar ik heb me ontzettend verveeld in de oorlog. Vier jaar alleen maar telefoon... Steeds maar weer gesprekken van hoogofficieren. Hun woordenschat is zo klein. Misschien 120, misschien ook 150 woorden. Dat is een beetje weinig voor vijf jaar, begrijp je? Inzet, melding, rapport tot de laatste man. Zware wapens, lichte wapens. een Beetje geklets. Verhalen over vrouwen. Maar ook het geroddel, ook de verhalen over vrouwen waren zo eentonig. Je kunt het je niet voorstellen. Ik heb zoveel verveling gevreten... dat ik een gevoel had alsof mijn lichaam, mijn hart... alsof alles vol stof zat. En als ik dan naar een kerkhof ging... dan was het daar niet vervelend. In iedere plaats waar we kwamen ben ik steeds... als ik tijd had, naar het kerkhof gegaan. Maar nu... ben je eerst? Voor je naar huis kwam. Om de kleine? Ja, Maria. Ook oh, om hem. Wat heb je daarvoor een briefje? Oh, dat heeft toch tijd? Laat me het toch maar zien. Ha, het is niet belangrijk. Maria, toe, laat, laat me dat briefje nog even zien. Ja, dan. Laat die komt zien, uw uw briefje te verdelen. Ja, zo was het die eerste dag. Maria gaf me het briefje. Was, wordt de kantoorbediende Paul Schneider medegedeeld dat hij gerechtigd is tot het aanvragen van een weekkaart voor lijn 12. Dr. Wirges en Co. Groothandel in Chemicaliën. Nou, die hebben haast. Hm? Hoe komen ze er als Engels dan bij? Ik ben net een dag thuis. En je hebt dan je collega Berger gesproken. Die zal je baas verteld hebben dat je weer terug bent en... Wat en? Paul, maak hem me toch niet zo moeilijk? Ik, ik, ik weet het niet. In ieder geval is het briefje van morgen bezorgd. Ik wil het je toch helemaal niet moeilijk maken, Maria. Maar het is wel merkwaardig. daar ben ik het me mee eens, niet? Net ben ik thuis en daar komt er zo'n vod in. Een stoep, Paul. Ik, ik zal het je vertellen. Maar je moet niet boos op me worden. Ik heb... Ik ben je chef een keer tegengekomen en die vroeg me hoe het met je ging. Ik heb hem verteld dat je in Engelse krijgsgevangenschap was... en hij vroeg of je weer bij hem zou willen beginnen als je terug was. En toen gaf hij me een half pond zoetstof. Iedereen die bij hem werkte kreeg het elke maand, vertelde hij. Ja, nou, en, en toen heb ik gezegd dat je wel weer bij hem zou komen werken. Want Paul, je weet niet, het was een vermogen, een half pond zoetstof... En baantjes voor kantoorbedienden zijn nog heel erg schaars. Ook, je moet niet... Ik ben niet boos, Maria. Laat maar. moet immers toch weer een keer aan het werk, niet? Een kantoorbediende. Breng dan maar een weekkaart voor me mee als je boodschappen doet, wil je? Dank u, meneer, om Uw te bevenen, te En u, meneer? Een weekkaart kaart wat mag het zijn? Een beker. En een snijder? Een beker. En nu wil je snijder? Weeker. Waarmee kan ik u van dienst hè? Bekker. beker, beker, beker, beker, beker, beker, Oneindig vaak had ik een weekkaart gekocht. En hem aan het eind van de week in de blikken papiermond gegooid. Maar nu zat ik hier op de bank en wachtte op mijn vrouw. Ze was nog steeds in de kerk. Ik weet niet of ik naar haar toe had moeten gaan. Maar deze door donker grijze steen omlijste ingang wil ik nooit vergeten. En ook niet de deur die met zwart leer was bekleed. Ik keek ernaar met een verwachting, een ontroering... Zoals ik die nog nooit had gevoeld. En nog altijd draaide de rood geschilderde om de ontvangeniskerk. Ik dacht aan de vele, vele avonden waarop ik zwijgend naast mijn vrouw had gezeten. En later was uitgegaan. ik kan er niet een beetje voor zorgen dat die kinderen stil zijn als ik thuis kom. Ja, maar ze maken toch helemaal niet zo'n lawaai, Paul. Ik vind van wel, werkt mijn zenuwen. Jongens, jongens, wees een beetje rustiger. hè. liever wat anders. Ja, wat moeten we dan spelen? Ja, goed, misschien kun je wat goede lezen. Ik nee. ja, er niet alles aan jullie foto's kent. Ja, ze is gewoon spelen. Nou, beter in ieder geval toch maar stil. Het ja, Pauw. Je moet begrijpen dat het kinderen zijn en dat het huis nou helemaal niet groter is. Ik weet dat het kinderen zijn. Ik weet ook dat het huis niet groter is. Maar misschien begrijp jij ook dat ik rust wil hebben. Alsjeblieft, dan beginnen ze weer. Karl, Carl. Toen ben jij nou verstandig. Ga wat anders doen. Nou, laat maar, ik ga maar weg. Wat? Ga je weg? Ja. ja ik moet nog naar Sherk. Ik verwacht nog een avond. Oh. Tot straks. De deur ging open en uit de grijze schemering van de kerk kwam Maria langzaam naar buiten. Ik zag haar nu, voor het eerst vandaag, van voren. En ik meende te zien dat ze glimlachte. Ze had de gele en witte bloemen met hun lange stengels over haar tas gelegd. Ze wipte zachtjes op en neer in het ritme van haar stappen. Ze liep weer sneller, rechts voorbij de nieuwe markt. En nu was ze weer een vreemde voor me. Vreemder dan de vrouw die in mijn herinnering de mijne was. Ik zag haar, zag haar scherp, verloor haar niet uit het oog. En vele seconden lang, terwijl ik achter haar liep. Kon ik niet begrijpen dat het mijn vrouw was die ik in een dergelijke opwinding volgde? Mijn ogen begonnen te branden, ik voelde het zweet in mijn handpalmen. Ik liep enigszins wankelend, terwijl een dof bonzen mijn hart vervulde. Maria ging terug door de Breitstraat, verdween enkele ogenblikken uit mijn gezichtsveld, en telkens als ik haar niet zag, voelde ik angst. ...en ik haastte me haar weer te ontdekken. Ze bleef voor de etalage van Bonneberg staan... ...en ik kon snel de passage inschieten. Ik zag haar nu daar staan waar ze zo even gestaan had. Ik zag haar zachte, verdrietige profiel. En tijdens als de winkeldeur openging... ...hoorde ik het geluid van de grammofoonplaat ...die daar binnen bij Bonneberg de hele dag draait... En zijn slagzinnen op alle verdiepingen van de zaak laat klinken. Kant op Maria keerde zich om. Stak de straat over. Ging even verderop bij het limonadetentje staan. Ik zag het gebaar waarmee ze het geld uit haar portemonnee nam. Het wegschoof. Hoe ze het wisselgeld aanpakte. Kleine bewegingen die ik kende. En die me nu een scherpe pijn in mijn hart gaven. Ze schonk de limonade in haar glas. En dronk. Ik keek naar haar. Door de twee glazen wanden heen. En dacht aan verleden zaterdag. Aan het gesprek dat we met elkaar voerden toen ik thuis kwam. Dag, Paul. Ja. Uh, uh, slapen de kinderen al? Ja, die slapen. Ja, misschien moesten wij het toch ook eens proberen. Wat, Paul? Gokken. In de voetbalpoel. Imdal heeft pas wat gewonnen. Nou, als jij denkt dat wij misschien ook wat zouden kunnen winnen... ...maar van het, het huishoudgeld... Dat weet ik, het... weet ik. Ik heb het toch helemaal niet over het huishoudgeld gehad, voldoende. Niks op de radio? Waarom sluit <truimert> nou, je nou je boek dicht? Ik kan niet lezen als de radio zo hard staat. Oh, we hebben die kwalijk. Wat lees je daar? Hm. De vrouw van Anders. Zo'n wilder. Is dat wat? Oh, een prachtig boek, Paul. Dat is werkelijk heel mooi. Je moet het ook eens lezen. Vind je? Hm. Hm. Hm. Goed dat het morgen zondag is. En wat doen we morgen? Oh, ik had gedacht, nou ja, net als altijd. Jij gaat met de kinderen vroeg naar de kerk. Dan sta ik op, we te samen. En smiddag? Nou, ja, net als anders, denk ik. Een wandeling in het park. En we brood mee. Misschien trakteer ik jullie op een kop koffie. Eens kijken. Nee, nee is niet genoeg. Misschien uh, s'avonds in de bioscoop weer samen. Of was je wat anders gepland? Oh, ik dacht dat we misschien naar het bos. Dat we eens met z'n allen op uit zouden kunnen trekken. De kinderen zijn er dol op. Ze hebben het nou nog steeds over de tocht die we de vorige keer gemaakt hebben. Zie, het paus aan het ook maar steeds in die stad rond. Het zou zo goed voor ze zijn. En ik ben ook graag buiten. Nou oh ja? Ja, weet je... Ik moest middag slapen. Nee nee. Nee. Nee. nee, nee. Heus, als jij zin hebt, ga jij dan rustig alleen met de kinderen naar het bos. Alleen? Ik alleen? Maar de kinderen zijn altijd zo blij als jij erbij bent. Zijn ze blij als ik erbij ben? Langzaam schuift Maria het glas terug, zet de fles weg, telt de boodschappen in de tas, neemt de bloem in de rechterhand en weer zie ik haar. Een vrouw die ontroering in me wekt. Een vreemde en tegelijk heel bekende vrouw. Mijn vrouw, die ik ontelbare malen omarmd heb. Zonder haar te herkennen. Ze loopt langzaam. Is erg onrustig. Kijkt herhaaldelijk om. Ik duik weg. Buk me. Spring opzij. Omdat ik me schaam. Ik denk aan de tijd waarin ik Maria heb leren kennen. Toen was ik helemaal van streek. Als ik haar één dag niet gezien had. Maar nu word ik duizelig als ik haar groene hoedje maar één ogenblik uit het oog verlies. Het lukt me snel een kroegje binnen te glippen... dat tegenover de houten Kertsenstraße ligt. En u, meneer? Een klare. Een klare. Een dubbele, meneer? Ja. Een dubbele, klare voor meneer. Gezondheid, meneer, alsjeblieft. Ik zal haar moeten wennen dat ze mijn vrouw is. Dat is toch... Dat is toch Maria, mijn vrouw? Ik heb haar gezicht naast het mijne gezien. Drie kinderen hebben we samen gehad. Ik heb het leven heb de dood bij haar verwekt. En ons verbindt iets dat nog meer is dan dat alles. We hebben samen gebeden. Zonder ons voor elkaar te schamen. Maar nu staat ze daar op de vluchtheuvel. Mijn vrouw. Met dat zachte, smalle gezicht. Ze wacht op de tent kijkt onrustig om zich heen. Bier nee, en een klare. Een bier en een klare voor meneer. Het is de twaalf. Ze is ingestapt. Ik zie haar nog. Zie haar daar staan. En ik weet niet wat ik met mijn gezicht moet beginnen. Omdat ik bang ben dat ik ze kunnen gaan huilen. Afrekenen. Kom bij me, meneer. Dat is veertig penny voor meneer. En van deze meneer een bier en een borrel. Dus meer. Accuzeer, alstublieft. Heel langzaam ga ik naar de zaak terug. De weg die ik elke morgen ga. Ik stak een sigaret op, slenterde de Kerstinstraatse door. Dacht niet aan de zaak, ik wist helemaal niet dat ik erheen ging. Maar ik ging erheen zoals ik er zeven jaar na de oorlog en drie jaar daarvoor was heen gegaan. Deed de duur op. Ik ging mijn kamer binnen. Hing jas en hoed op zonder te weten wat ik deed. Nam een sigaret uit mijn zak. Legde ze in mijn la. Borg mijn lucifers en mijn portemonnee weg. En kwam pas bij mijn positieve toen ik achter me de stem van mijn chef voelde. Maar Schneider, ben je weer terug? Ik dacht dat je er eens van zou nemen. Maar man, je bent bijna al te correct, zeg. Naar de bank gerend en weer terug in twintig minuten. Twintig minuten? Man, wat is er met je? Wat zie je eruit? Schneider, ben je ziek? Ga eens helemaal dan zitten. Wat is er met je gebeurd? Kerel, je bent ziek. Ben je naar de bank geweest? Je bent helemaal niet naar de bank geweest. Dan is er toch wat gebeurd. Kom Zeg toch wat. Heus. Nee. Er is niets gebeurd. Niets. Als jij een opdracht vergeet, dan moet het toch wel... Ook... Heus, laat u mij maar even rustig hier zitten. Er is niets. Goed. Zal ik een wagen voor je bestellen? Je ziet er werkelijk ellendig uit. Wat met die banken wel wachten. Die taxi dan maar. In ieder geval moet je direct naar huis. Ja. Naar huis. Laat u die taxi maar. Ik heb toch een weekkaart. En u meneer? Een weekkaart als u Een weekkaar. Een weekkaar. Een weekkaar. Een weekkaart. Een week. Een week. Een weekkaart. Een weekkaart. Een week. Een weekkaart. Een een Schneider. Doe maar niet zo stom, zeg het me. Dus werkt het werkt niet niets met mij. Me. Maar als ik naar huis zou kunnen gaan, natuurlijk kan je naar huis gaan. Maar ik laat je niet met de prem gaan. Steffen. Juffrouw Steffen. Ja meneer. Wel eens een taxi? Ja, meneer. Schneider, waarom speel je geen open kaart met me? Heb je het aan je hart? Nee, echt niet. Ik pieker alleen over, iets. Ik zag alles opnieuw. Een vrouw, de javaan van karton, die een koffiekop voor zijn blanke gebit hield. Mexico, Ik hoorde ze roepen. Mexico, Mexico, Mexico, ik hoorde de stemmen, zag mijn vrouw, zag haar mocht toen ik werkelijk in de taxi zat. Ik had de witte Margrieten net in de vaas gezet, de gele in de blikken bus, de vensterbank. Het is niet ver naar het kerkhof. Ik hoorde een auto beneden stoppen. Ruimde de rommel op die de kinderen hadden laten liggen. Toen ging ik naar de kraan om de emmer te laten vollopen. En mijn blik viel op de spiegel. En drong deur tot die oneindige... Melkachtig schemerende vlakten. Uit wie oneindigheid de gestalten naar voren komen. Die mijn leven bepaald hebben. Ouders en vrienden. Geslachten die ik nauwelijks uit verhalen ken. En vooraan staan zij weer. De vier die mijn eigenlijke leven uitmaken. Paul, een man... Maar ik schrok toen ik plotseling zijn voetstappen hoorde. Ik draaide de kraan dicht. Paul. Wat? Wat zie je eruit? Oh, bakkie, nog toch rust. Ik zal er dadelijk weer anders uitzien. Maar hoe, hoe kom je op deze tijd? Ik wil je zien. Zien? Je wou me zien. Maar je ziet me toch... ...iedere dag... Kijk me niet zo aan, Paul. Ik, ik weet niet. Paul. Wees niet bang, Maria. Wees niet bang. Ik wil je zien. Je, je wat vertellen. Ik moet met je spreken. Spreken? Om deze tijd? Ja, ja, om deze tijd. Nu, dadelijk. Nu, dadelijk moet ik met je praten. Met je praten. Hier. Een dag als alle andere dagen. Dit was een hoorspel van Heinrich Beul... ...vertaald door Abkauveren. De medewerkenden waren... ...Han Bens van den Berg als Paul Schneider... Pierronne Hozang als Maria zijn vrouw... ...Paul van der Lek als Imdaal... ...Jan van Ees als Paul chef... ...Jo Fischer als een tramconducteur... Tine Medeba als een verpleegster... ...Dan van Olfen als een geestelijke... Jo Fischer Junior als een kastelein. Erik Plooier als bekker. Jan de Lang als een standwerker. Mies Walewijn als een verkoopster. en als akkerman als Juffrouw Steffen. De regie had Esther Vries Junior. U heeft geluisterd naar een bijdrage van de Vara, eerder uitgezonden in 1955. Een hoorspel, geschreven door Heinrich Beul, de schrijver zag het levenslicht in 1917 en overleed op 16 juli 1985. Dit is Radio 1, u luistert naar Vlucht in het Verleden... en ik zie dat ik nog heel even tijd heb voor de prijsvraag uit onze vorige uitzending. En dat was op 30 juni met schoenontwerper Jan Janssen. Wat een bijzondere en emabele man. Wat kunt u winnen? Het boek getiteld Jan Janssen, geschreven door Jos Arts... Jan Jansen, een citaat. Ik wil dingen maken die nog nooit zijn gedaan. Echt nieuwe dingen. Nieuwe materialen, een nieuw plateau, nieuwe vormen. Gek, opvallend. Jan Jansen is een eerste generatie schoenontwerper... die in 1963 een bedrijf onder zijn eigen naam begon... en zijn ontwikkeling en carrière als eigenzinnig kunstenaar, ontwerper en vakman... worden beschreven en in een cultuurhistorisch kader geplaatst. Het boekje vol wetenswaardigheden... Prachtige kleurenfoto's en een bibliografie... geeft een bijzonder kijkje in de schoenenkeuken. Maak dus kans op het door Jos Arts geschreven boek Jan Jansen... en beantwoord hiervoor de volgende vraag. Om welk innovatief en welhaast vliegend schoenontwerp uit 1989 staat Jan Jansen bekend. Dus om welk innovatief en welhaast vliegend schoenontwerp... uit 1989 staat Jan Jansen bekend. U kunt meedoen tot en met 17 juli en de winnaars... die ontvangen dan op woensdag 18 juli een bericht. Gaat het u allemaal te snel of heeft u helemaal geen computer? Want u moet namelijk gaan naar nachtvluchten.fm... om deze vraag te beantwoorden. Heeft u dat allemaal niet, dan kunt u ook nog kijken op teletekstpagina 331. Daar staat ook deze prijsvraag. En daar staat dan ook het adres. En dan kunt u een kaartje sturen met de juiste oplossing. Dus ga naar www.nachtvluchten.nl... Nee, FM, moet ik zeggen. En doe mee. En dan maakt u kans op dat prachtige boekje. Het is uh, tijd voor een kort journaal, bijna tenminste. En daarna gaan we verder met nachtvluchten in het volgende uur. De bevlogen theater, film en televisiediva. En dat dan in de goede zin des woords, Kitty Courbois. Heel graag, tot zometeen.